Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De levering van twee lanceerinrichtingen voor Patriot-raketten aan Nederland is weer een stap dichterbij gekomen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft er toestemming voor gegeven. Nu moet het congres nog akkoord gaan. Met de deal is een bedrag van 200 miljoen euro gemoeid. Nederland beschikt sinds 1987 over Patriots, een luchtafweersysteem dat raketten, vliegtuigen, helikopters en drones van tientallen kilometers afstand kan neerhalen. Vorig jaar leverde Nederland twee lanceerinrichtingen aan Oekraïne. Het is onduidelijk of de nieuwe aankoop is bedoeld om die te vervangen. De A2 tussen Utrecht en Vianen is weer afgesloten voor onderhoud. De afgelopen weken leidde dat tot veel problemen rond Utrecht en door sluipverkeer ook in Nieuwegein. Rijkswaterstaat waarschuwt ook nu voor veel drukte omdat in de regio midden de vakanties voorbij zijn. Automobilisten krijgen het advies de regio Utrecht te mijden en inwoners van de regio kunnen beter ander vervoer kiezen. Het is de laatste keer dat de A2 al de hele vrijdag dicht is. Er volgen nog twee weekendafsluitingen, maar die beginnen pas op vrijdagavond. ADO Den Haag en de regionale omroep West hebben besloten weer samen te werken. Vorige maand ontstond er een conflict over een artikel van West van eind mei over het slechte seizoen van ADO. Daarin stonden onjuistheden volgens de club, die daarna weigerde om nog journalisten van West te woord te staan. Na verschillende gesprekken is de lucht nu weer geklaard. Zowel omroep West als ADO Den Haag is daar blij mee. Het weer, vannacht alleen in het zuiden kans op wat regen, minimaal tussen 8 en 13 graden. Overdag op veel plaatsen zonnig, maar in het zuidoosten veel bewolking met kans op wat regen, door 20 tot 23 graden. In het weekend gaat de temperatuur omhoog, al is het zaterdag in het noorden bewolkt en fris met een graad of 18. In het zuiden kan het dan 27 graden worden en op zondag 30 met s'avonds kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.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 Yeah. Power of love You need a little space for a thought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 We En dat is een goede zaak. En dat is een goede zaak. En dat is een goede zaak. En dat is een hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te is pago mi condena, nena Cambiamos de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 But when I get there, I know Cause I'm taking it Nee, hij zelf moet spelen en gaat zondags nooit meer naar het stadion Uit vrije wil, loopt hij niet in de Uit vrije wil, speelt hij iets roerlicht Want liefde rekent niet, kijkt niet achterom Liefde is blind, en misschien wel juist daarom Dus gaat het nu niet wat Dus gaat het nu niet